van Tijn met het NOS-journaal. De Bulgaarse premier Borisov stapt op... na het verlies van de kandidaat van zijn partij bij de presidentsverkiezingen. Zijn vertrek betekent naar verwachting het begin van een politieke crisis... en uiteindelijk verkiezingen in het voorjaar. Borisov maakte het opstappen van zijn minderheidsregering bekend... kort nadat exit polls hadden uitgewezen dat de kandidaat... die door de socialisten wordt gesteund de presidentsverkiezingen heeft gewonnen. Rumen Radev. Die Radev staat bekend als pro-Russisch...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 Het constitutionele hof in Madrid had een referendum verboden. De toenmalige regionale president Artur Mas zette toch door. Catalonië is sterk verdeeld over zelfstandigheid. Max Verstappen is in de Grand Prix van Brazilië als derde gefinished. En dat is hun zevende podiumplaats. Verstappen veroverde de plaats door een fenomenale inhaalrace in de slotronde. Van de zestiende naar de derde plaats. Lewis Hamilton won de race. De leider in het WK-klassement Nico Rosberg werd tweede.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 wat tracks uh, uh, extra, dan, uh, dan ben je van harte welkom.